Is de zomer van ZFM met nu Goedemorgen Zandvoort Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen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 But I'm good at cracking up So kick your shoes up on the bank and jump right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 Ik doe ze in het doosje. Ik vind dat een echt een mooie ja, spoor van de, van de natuur. Er staat ook uh, een heel stuk in, uh, in de nieuwe struinen van, uh, van jullie... dat er heel veel libellen zijn in, uh, ja. in de duinen. Ja. Ik vind het wel grappig, want er staat hier uh, de snelst vliegende insecten... en die halen 50 tot 80 kilometer per uur. Ja, die... Dan moet je als gierzwaluw toch achteraan. Ja, maar die gierzwaluw samen met de boomvalk... dat is ook zo'n heel dat is de snelste vogels een beetje...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 Dus ik wilde mensen toch ja, motiveren en aanmoedigen om daar eens naar te luisteren. te luisteren. Ja, dat zijn echt mooie natuuropnames. En dat gaat via de Zandvoortse podcast. Ja. Oké, okay, dus als je okay. intikt Zandvoortse podcast dan kom je gelijk uit, ja, kom je het, uit bij, de, bij, de bij de series. En dan bij de ja. ga je en, de Tierenlier de duinen in. Ja, ja. Zo, zo heb ik bijvoorbeeld uh, afgelopen week heb ik, uh, een verhaal mogen doen over de Zuidduinen van Zand, Het Zeedorplandschap, nou... Wie kent het niet? Nee. Wie is er niet trots op? Daar ik helemaal, want daar woon ik ook heel dichtbij... met ja. al die teeltakketjes en heel veel bijzondere plantjes. Dus uh, nou, dat, dat is ook een mooie uitzending weer geworden. Dus... <coughs> Kijken jullie wel eens bij die landjes? Ja, wij... wij... Ligt dat binnen of buiten jullie gebied? Ja, alles zeven uh, meter vanaf de Frans Zwaanstraat is van ons. Dat okay. hebben wij onder beheer. Moeten wij ook toezicht op houden. Dus soms zijn er wel eens wildkampeerders ja, die...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 Ja, dat is mooi, echt een mooie excursie. Ja, dat is een ja zeker mooi. mooie excursie. Je komt in gebieden waar je normaal uh, anders nooit uh, komt. Maar uh, is er nog veel animo voor of heb je dat nog niet bekeken? Het is natuurlijk uh, over anderhalf week. Ja, nee, het, het, moet, <laughs> ben, het moet allemaal weer opstarten. Dat, ja, dat ook, ja, ja. Want wij hebben. Ja, nou, Jullie hebben tijd gestopt met, ja, uh, met, met de excursie. Ja. ja, dus alles moet weer opstarten in die coronatijd. hadden we schrikkelijk druk trouwens met...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 Wat wil je nog meer? Die zit er van de baas. Je vergeet hem daar meteen en ook die pievel die Is er echt oké, okay? dat is een strand van Nederland. Laat de politiek maar lullen, laat die lui maar vlauwe kullen. Kom, we gaan de glazen vullen op het strand. Dus trek je spullen uit de kast, factor 30 op je bad. Vergeet het buitenland.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 is oké, dus ik het van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 het verhaal is eigenlijk zo dat ik uh, zo'n beetje enkele jaren geleden op zoek ben gegaan. Ik heb zo'n beetje 30 jaar in de muziek gezeten. En toen was ik aan het, uh, ja, toch, aan het zoeken wat er nog eigenlijk nog over is. Uh, van opnames die ooit voor, voor, voor mij zijn gemaakt. Nou, toen kwam ik uh, naar, uh, uh, ja, naar ongeveer zo'n beetje 45, 70 jaar ja, ja, bij Han. En toen uh, heb ik hem benaderd. Ik zeg: Heb, heb jij voor mij nog oude opnames?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 En we samen dit uh, gespe text. gespeeld ook. En ook uh, ingespeeld, opnieuw ingespeeld. <kijkt> nou, toen, toen is ja, ik, uh, dit ontstaan. Je, je zei net tegen mij: uh, ik heb het origineel op je telefoon zitten. Ja. Misschien dat je het toch even gaat proberen en dan gaan we het gewoon uh, via de microfoon uh, proberen. Ja, dat, dat is van? leuk. Ik, ja. ik vind het wel interessant om het verschil te horen. Zeker omdat Hannem uh, nou, helemaal, is... uh, helemaal herschreven Daar heeft. Daar zit ook echt heel, een tientallen jaren tussen, als je er naar luistert.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 uit de kast. dan op je in je Grappig, hè? Ja, ik, ik, ik heb er toch wel wat in. Jawel, hè? Ik hoor echt wat, wat, wat, dat tingle taco muziek hier. En dan, maar eigenlijk de, de, de hoofdmelodie komt er toch wel een beetje uit. Ja, ja, ja, zeker. Ja? Oké, okay, dankjewel. Okay. Dat is ook de reden dat... Uh, uh, um, we presenteren ons onder de naam Future of the Past. En uh, in, inderdaad hebben sommige dingen een toekomst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 Ja, nee. Is thuis niet zo. Is in de studio niet zo. Zijn er zijn maar een paar knoppen. Okay. Zo compact is het geworden. Maar ik heb nog wel foto's dat ik mijn hele huis... zowat had volgebouwd met banden. <laughs> ja, ja, ja. Omdat het allemaal... Uh, ja. allerlei knopjes uh, hadden. Ja. John, wat is de bedoeling van de CD? Nou, eigenlijk is het gewoon... Uh, ja... voor... voor de foto's. Gaat die, gaat, die, gaat die verspreid worden? Ja, ik heb hem uh, in, in kleine oplagen uitgebracht. En hij is ook, uh, ook beschikbaar, uh, de, dus gratis voor, voor de horecaondernemers. Oké, okay, dus en, je kunt hem uh, bellen bij krijgen, ja. En hoe, hoe krijgen ze die? Nou, via en uh, via, via Jansen okay. hebben, uh, hebben we dat zo af, afgesproken. Dus als zij als er een willen hebben. Wat ik wel nu al gedaan heb, dus uh, een rondje gemaakt...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 Nee, er is nog wel wat, uh, wat, uh, wat meer, maar dat okay. is wat zwaardere kost. <laughs> Oké, okay, ja. nou dan kom ik graag weer langs met, uh, met zwaardere kost. Ontzettend bedankt voor de komst en voor het Agentief. mooie lied. Dankjewel. Graag gedaan hoor.